Bout moet met het Rwis Journaal. De waarnemers die een Haagse denktank in oktober stuurden... naar het Catalaanse referendum waren mogelijk niet onafhankelijk. De denktank, het Center for Strategic Studies... werd direct betaald door het toenmalige Catalaanse regiobestuur... dat voor onafhankelijkheid streed. De betalingen zijn ontdekt in een onderzoek... dat het Spaanse hogerechtshof heeft gedaan. De directeur van de Haagse denktank bevestigt... dat het Catalaanse bestuur geld heeft betaald... maar wil niet zeggen waarvoor... Het RIVM heeft de waarschuwing voor smog ingetrokken. Het instituut verwachtte vandaag vooral in het zuiden en in de Randstad veel fijnstof, doordat er weinig wind staat. Maar het RIVM zegt nu dat de concentraties meevallen en dat er ook geen verdere stijging van fijnstof wordt verwacht. Smog is vooral hinderlijk voor mensen met longaandoeningen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er is gefraudeerd door de ex-directeur van Vermogensbeheerder, die mogelijk ook leden van het Koninklijk Huis als klant heeft. De verdachte zou voor 8 miljoen euro aan provisies van beleggingsfondsen niet aan klanten hebben doorbetaald, meldt het Financiële Dagblad. Het OM wil niet zeggen of het Koninklijk Huis ook is gedupeerd. Skeletonster Kimberly Bos is niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen volgende maand in Pyeongchang. Ze eindigde in de laatste wedstrijd voor de Olympische kwalificatie als twintigste. Bos verspeelde daarmee haar positie in de top 12 van het wereldbekerklassement. Wat de eis is van sportkoepel NOC-NSF voor deelname. Vorig jaar behalden ze als eerste Nederlandse Skeletonster ooit een podiumplaats bij een wereldbekerwedstrijd. De sportkoepel gaat nu bespreken wat haar mogelijkheden nog zijn. Het weer vanmiddag kan lokaal nog motregen vallen. Later wordt het overal droog en het is zo'n 5 graden. Morgen is het droog en breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Zondag schijnt de zon nog vaker. Dit was het RWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Ronde van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Eembruggen 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijshook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. It's murder on the dance floor. You better not kill the group. DJ, gonna burn this goddamn house right down.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 Comptez mes doigts hey.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 Dit moet wel iets gebeuren. Het is niet zo dat ik het niet weet. Het is niet speed up. Oh, pop that bitch and spray like rain. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me. Kill me. I thought. T-White, Newport. Newport, I won't need light shorts. I, life I ate thousand dollar burger bag and a brush. I'm trying to fuck with you till we don't like support. I, I split it with you if we get it half a Michael Jordan. No politician. I shit on niggas cause life is short. No passport to go with me. I have to get deported. Let go. go. Have a good time. King of the jungle, Tycoon. Everybody making that's a cartoon. We just wanna party without getting a war wound. Do you want some No, I don't sun. Tryna watch me and mama. Do you want money? I'm just tryna turn up, tryna work so the shots said he did good. You wanna fucking furnace.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 Take that day.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 To be together forever. Well they went up quickly and tie the time We better fix it up, it up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 Anything you want Just to put a smile on you it You deserve it baby They'll find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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu de muziek boulevard. It's murder on the dance floor. You better not kill the girl. DJ, gonna burn this goddamn house right down.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 You better not-